Een spoedige start. Dit is Martijn Eijhuis met het NOS-journaal. Waarom dat ze twijfelen aan de veiligheid voor de patiënt? Meldt het VPRO-radioprogramma Argos naar onderzoek. Zorgverzekeraars vergoeden sinds deze maand voor zo'n 250.000 patiënten... een nieuwe groep medicijnen tegen trombose. Het gaat onder meer om het medicijn Dabigatran. Dat veroorzaakt volgens een onderzoeksjournalist bloedingen... die volgens haar niet gestopt kunnen worden. Na het gebruik van het middel Saban zouden als bijwerking longembolieën zijn geconstateerd... In Nederland zijn in korte tijd acht mensen door bijwerkingen overleden, zegt de journalist. De voetbalamateurs herdenken vandaag en morgen de dood van de grensrechter uit Almere. Er wordt niet gevoetbald, maar de KNVB wil wel dat spelers naar de club komen om erover het incident van vorige week zondag te praten. Veel amateurclubs geven gehoor aan de oproepen en hebben bijeenkomsten georganiseerd. Voor het hele weekend zijn 33.000 wedstrijden afgelast. De Amsterdamse club Nieuw Sloten blijft tijdens het Denkingsweekend gesloten. Enkele spelers van 15 en 16 jaar mishandelden de grensrechter een week geleden zo ernstig... dat hij maandag aan zijn verwondingen overleed. Ijsverenigingen zeggen dat er voorlopig nog geen wedstrijd op natuurijs komt. Om goed ijs te krijgen moet het zeker twee dagen en nachten flink vriezen... zegt vereniging De Hondsrug in Noord-Laren... die vorige winter als eerste een marathon op natuurijs hield. We kunnen er zeggen dat de kou vanavond Nederland alweer verlaat. Er komt een dooiaanval met sneeuw, regen en ijzel. De koudste provincie, vannacht, was Gelderland. In de plaats Delen, bij Arnhem, werd de laagste temperatuur gemeten, min 13. Het weer. Eerst zon, middags weer bewolking, verder plaatselijk glad door vorst en sneeuwresten. Aan de kust wordt het 1 tot 2 graden boven nul. Vanavond gaat het, zoals gezegd, overal dooien. Dit was het. Dit is Kees Kwaks van de ANWB.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 Grote kocht 34 tot 36 in Zandvoort. Zandvoort, Zandvoort heeft, het. heeft het en jij beleeft het. Sneeuw, Sneeuw. Warmte. warmte, kerst. Mama zegt dat er man een oude zijze slijmer is, is. En dan roept zij uit dat kind, de zee ze is hier zo fris. Ze maakt deelt, bij breden ze weer, haar vaai je nog omhoog. Maar bots roept ze geel, de zee zit in mijn ogen, zand. Ja, dat ging even mis, hè, in het begin. Maar we zijn toch uiteindelijk goed begonnen? Ja, de techniek is in handen van Jan Kol, maar de samenstelling van de muziek is gedaan door Koord Dus ja, we kwamen even op het verkeerde nummer uit, maar dat geeft niet. Het is een uh, feestelijk kerstnummer, dus uh, geen probleem. Goedemorgen luisteraars van ZFM Oud-Zandvoort.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 Nou, dat is een verbreide familie. Ja, zeker. Eén dan bij de deur, maar werken in Alp-Koude is ook niet naast de deur. Maar goed, Osaan. Ja, Natasja ken ik natuurlijk heel goed nog van de Intertoy's inderdaad. Nou, dan weten we nu wie Kees Bruinzel is. Dan gaan we even naar de muziek luisteren. En dan gaan we starten met, nou, hij zei het al, 1932, de Firma Jupiter.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 Bye.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 Nou, wat moet ik me daar, uh, heb je daar enig idee uh, in die tijd? Dat was uh, ja. Merklin treinen en dat soort nou, dingen, of dat niet? Het was of... allemaal veel te duur. Dat was allemaal heel eenvoudig. Uh, je moet je voorstellen, uh, het, het was de crisistijd wat eraan kwam. Ja, 32. Dat, oh, dat kon je geen dure Merklin treintjes ver, veroorloven om te verkopen. Nee, dat was datzelfde wat dat betreft uh, qua assortiment niet zoveel voor. Maar ja, nogmaals, het waren de jaren 30. Ja, dat ja, was precies. armoe, echt. En hoe ontwikkelde de zaak zich verder dan? Nou ja, in de oorlog moesten mijn ouders dus evacueren. Oh, ja, maar, maar dus de, uh, toen was het nog steeds hetzelfde concept. Ja, tot, hetzelfde... Tot, tot de oorlog was het ongeveer hetzelfde concept. Dat was hetzelfde concept. En een klein en moest... winkeltje ja, ja. met uh, puntetelage helemaal vol geëtaleerd. Ja, dat die puntetelage, want ik heb het opgezocht uh, in de klink van de, het genootschap ja. Oud-Zandvoort...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 Uh, ja, dat, uh, dus uh, de huishouddingen. Uh, was dat op dezelfde plek? Ja, alleen dan de, de huiskamer erbij? Of? Nou, de, wat, wat vroeger huiskamer was, dat was inmiddels al uh, magazijn geworden. En, uh, maar we hadden dus op het perceel waar wij zaten, op Halstrad 6... hadden we een hele diepe tuin. En die tuin die had zeker zes of zeven buurmannen. En een van die buurmannen was, uh, was Old Dutch...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 ...was daar achter al een groot magazijn gebouwd. En dat is iedere keer stukjes naar stukjes, is dat uitgebreid. Ja, precies. Ja. En waar wonen jullie dan toen? Wij woonden boven, Mijn dus, ouders... dus eerst nou, wat... Wat, wat verhuurd was, ja. daar, daar zijn jullie dus dan gaan was, wonen? er waren kamers en suite. En oh, er staan mensen buiten te kijken, Ja. ons. Ja, dan zwaai je even. Dan zwaai je even. Ja. Zo is het. Het uh, was een kamer suite. en daarboven hadden we onze slaapkamers. Uh, op de zolder, de derde verdieping. De derde, de tweede nou verdieping. ja, de tweede verdieping. Ja, ja. De eerste ja. verdieping was dan de huiskamer ja. en dan de tweede ja. verdieping. En dan hebben jullie met vier kinderen gewoond. Ja, vier, uh, vier kinderen, vader en moeders. En dat uh, ja, was natuurlijk een bijzonder, uh, bijzonder huis, mooi groot huis, groot, grote kamers. Ja,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 Onderhand. En dan kwam het gebeurd. Voordat ze het, hun spullen kwamen halen. En dan was het in de verhuur. Oh, Dus dat was Ja, handelsgeest heeft er altijd in gezeten. Ja, ja, ja mag je wel Vanaf zeggen. acht jaar wat je al zei met een vliegtuigje. Ja, ja. ja nou ja, goed. Dat was de eerste manier om uh, ja, ja, ja, een centje ja. te verdienen. Ja, ja. Maar ja, toen heb je... En wat voor opleiding heb je gedaan? Nou, ik ben eerst op de geweest. En toen heb ik daarna ben ik naar de Lanskoster geweest. Heb ik HBSB gedaan. Oh,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 Oh, <laughs> Oh, <laughs> oh,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 Ja, want je zat eerst dus... Nou ja, dat kleine pandje, ja. Straat 6. Ja. Hè, je woonde erachter. Toen werd de woonkamer erbij uh, getrokken. Ging ja. nu boven wonen wat eerst nog verhuurd was. Ja. Toen kwam er uitbreiding in de tuin. Ja. Het magazijn. Het magazijn. En nu eigenlijk een hele nieuwe winkel. Heel een hele nieuwe winkel. Dus daar de voorkant en een grote kelder eronder. Ja, en... want dat weet ik nog. Want je ging de kelder in naar beneden voor uh, bepaalde... S voor speelgoed. Ja. Ja, tot... daar werd de speelgoedafdeling. En het huishoud werd boven.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 Maar in die tijd van de jaren... Tachtig? Nou, zeven, tussen 70 en tachtig. Toen heeft het eerst heeft het als, uh, ook als winkel gefungeerd. Met de, de onderkant allemaal kleine meubeltjes. En op de eerste etage de sportafdeling. Hebben we sportafdeling ook nog gezeten. Ja, ja, ja. Ja, ja. ja. ja en zo is dat... Uh,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 The lights will turn down low Let it snow, let it snow, let it snow When they finally kiss goodnight How are they going out in the snow? But if you really hold me tight All the way home I'll be And blowing and bushels of fun Now the jingle hop has begun Jingle bell, jingle bell, jingle bell run Jingle bell chime in jingle bell time Dancing and prancing and jingle bell square In the frosty air yeah. is possible.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 En uh, daarna zijn ze naar de, de Boedaclub. Die is toen, uh, was ook een van onze aankopen. Die hebben we toen helemaal laten verbouwen. En die heeft daar ook een aantal jaren in gezeten. Alvorens op de plek waar die nu zit. De, de ja. Boedaclub. Waar zit De Boedaclub. Dat is het pand van de familie uh, De Wolbaal en, de, en oh. van, van Deurzen. Precies. Daar ja, zo, ja daar ik moest er even denken. Daar heeft de, uh, Van Herwijnen ook uh, ingezeten. gezeten. Ja, klopt. Precies. Ja. Je had Spoelders en dan uh, de Kapperszaak. En dan had je Van Deurzen. Van Deursen En de, dan had je de, de, de wolbaal van mevrouw... Uh, van Eldik kwam toen. En ja, de, de Slager. Ja. Daarna de, de Slijterij van Schaap. Ja, Paggeman. Ja. ja. Ja, precies. En die had zo'n poort. Ja. En dan kwam...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 I'm to